Liebrecht van Bekkervoort, je begon met piano op je achtste. Waarom heb je destijds voor piano gekozen? Want ik kan me inbeelden dat als kleine jongen dat het moeilijk is om dan al te weten welke instrumenten je wilt spelen. Ja, dat klopt ook. Ik ben uh, in de tijd op mijn zevende eigenlijk de eerste pianonoten begonnen. Toen ik mijn zussen zag spelen en toen zij dan nadien klaar waren, sprong ik op het stoeltje om zelf uh, die stukjes te gaan spelen. Maar het is wel zo dat ik inderdaad nog vier andere instrumenten gespeeld heb om zelf een oordeel te vormen over wat ik eigenlijk het liefste deed. Dus, daar, dus naast de piano heb ik ook clavicymbal, blokfluit, viool en slagwerk gedaan. Om uiteindelijk, nadat ik zo'n twee à drie jaar die vijf instrumenten tegelijk combineerde, om dan toch de beslissing te maken voor de piano. Ik liep altijd naar de piano, ik studeerde een uur piano, vijf minuten viool en tien minuten slagwerk of zo. Dus ja, dat was eigenlijk niet langer vol te houden, ook niet ten opzichte van die leraars. En uh, ik wil altijd correct willen blijven en heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat de piano wel degelijk mijn passie was. Op je zeventiende speelde je al voor de koning en de koningin. Wat doet dat met een tienig? Het was een enorm voorrecht. Ik herinner mij nog dat dat op 18 oktober was, uh, 2001. Uh, en ik had die ochtend het examen van wiskunde. En dat was voor mij uh, ja, een dag, enerzijds om naar uit te kijken, anderzijds een dag waar dat ik enorm goed op moest voorbereid zijn, met totaal verschillende werelden uiteraard. Uh, ja, als 17-jarigen zeventienjarige morgens op de schoolbanken zitten en dan in de namiddag uh, speciaal toelating vragen om niet op school te moeten zijn, om... Als excuus te moeten zeggen, ja, ik moet voor de koning en koningin spelen. Dat was vooral voor mijn klasgenoten nogal vreemd uiteindelijk. Die moesten daar wel mee lachen. Maar het was een enorm voorrecht. En dat kaderde in een uh, congres, sport, waarin dat eigenlijk... ja, dus Dat was eigenlijk een congres uh, waarin dat belangrijke sportfiguren te gast waren. Samen met uh, dus mensen van het Sint-Jan in Brugge. Dus waaronder Michel de Hoge en uh, Jacques Rogge. En dus ook de koning en de koningin die eigenlijk dat dat congres mee moest komen opluisteren. En ik had dus de kans om dan drie keer vijf minuutjes iets te spelen en ik vond het eigenlijk een enorme eer. Ik was niet echt zenuwachtig, maar eerder het bevoorrecht om zoiets te mogen doen. Hoe hou je je daar rustig bij op dat moment wat ik aan mij inbeelde? Heel wat 17-jarigen als die muziekschool doen, piano, en die moeten een openbaar examen doen, dan zijn die een ontzettend nerveus. Doen dat ook meestal niet graag? Als 17 jaar kan ik me inbeelden dat dat voor jou ook wel toch wel even slikken was. Misschien reeds wel, maar zoals je zelf zegt, uh, denk ik dat het inderdaad wel zo is dat examens gewoon sowieso minder leuk zijn dan concerten. En gelukkig was uh, mijn optreden voor de koningin en de koningin op dat moment voor mij niet echt een examen. Het voelde eerder, dus, zoals ik al zei, als een voorrecht waarin dat. Ja, uh, waarin dat er eigenlijk helemaal geen rol speelde, dat er, dat er zenuwen waren of dat een groot moment extra indruk op mij zou maken. Ik was eigenlijk heel rustig, maar ik ga akkoord dat, uh, dat publieke examens op muziekscholen of conservatoria of ja, de Elisabeth-wedstrijd bijvoorbeeld, dat dat veel meer spanning met zich meebrengt en dat je echt wel meer het gevoel hebt van het is erop eronder, het moet nu gebeuren, terwijl, dat, terwijl ik zo'n gevoel nooit heb als ik een concert moet spelen. Mm -hmm. Op je 22e heb je natuurlijk al een eerste hoogtepunt bereikt. Zesde geworden finalist bij de Koningin Elisabeth wedstrijd als tweede Belg na Robert Rollo. Ja, dus we waren allebei zesde laureaat inderdaad. Allebei geboren in Mechelen. Allebei uiteindelijk dan nog op het podium van Sportpaleis gestaan. Dus de parallellen zijn er wel. Voor de rest weet ik niet of er nog heel veel overeenkomsten zijn. Dat zal nog moeten blijken. Maar uh, dat was inderdaad fantastisch om op 22 jaar eigenlijk op het paleis van kunstenpodium te kunnen staan als finalist van de Elisabeth En om ook terug te komen op de vorige vraag die je dan stelde van, van die zenuwen. Dat was uiteindelijk voor mij echt een heel mooi moment waarop ik echt genoten heb en heel bewust was van het feit dat ik daar mocht staan. En ja, de zenuwen hebben eigenlijk in de ronde daarvoor plaats gehad, maar, maar die finale was echt een, ja, een groot feest voor mij. Als pianist moet je dan je absoluut afzondigen van de, van de wereld op, op bepaalde momenten. Ja, dat is ook zo. Ik heb uh, ook gekozen om naar Amerika te gaan, om die wedstrijd voor te bereiden. Ik had een beurs gewonnen om daar te gaan studeren. En ja, dat was echt een welgekomen geschenk. Daardoor kon ik mij in alle rust voorbereiden zonder aandacht van de media. Die je uiteraard wel nodig hebt, maar liefst pas achteraf en niet ervoor. Ja, dat, dat was eigenlijk een geschenk uit de hemel dat ik dat heb kunnen doen. Dat zorgde ervoor dat ik, ja, dat ik eigenlijk heel ontspannen was en dat ik niet eigenlijk geconfronteerd werd met, met dat conservatorium van Brussel waar ik vier jaar gestudeerd heb en waar de eerste twee rondes van de wedstrijd zijn. Ja, dat zorgt toch voor extra druk, voor extra focus en misschien een beetje te veel aandacht op, op het feit dat ik de wedstrijd ging meedoen. Dus uh, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Het wedstrijdelement, dat speelt natuurlijk ook mee. Je zit inderdaad op dat moment in een competitie, plus de media vinden jou dan ook. Er wordt meer en meer van je verwacht. De, de media beginnen een beetje meer druk te zetten eventueel, want mogelijk zit hier iets in. Heb je dat toen gevoeld? heb ik toch wel gevoeld uh, na de halve finale, Dus toen uiteindelijk wel bekend was dat ik in finale was. De, de, er waren trouwens vijf Belgen, dus er was enorm veel media aandacht Ik denk dat er zelden zoveel media aandacht geweest is rond de pianowedstrijd. Ja, dat heb ik duidelijk gevoeld en voor mij was het echt een verademing om naar de kapel te kunnen gaan, dus waar dat de twaalf finalisten zich in alle rust en stilte voorbereiden op die finale. Want uh, ja, in de vier, vijf dagen na de proclamatie van de twaalf finalisten dat was echt, uh, ik zal niet zeggen een hel, maar dat was aan een verschrikkelijk tempo interviews geven. En, ja, iedereen wou wel even met de enige finalist uh, spreken. en ja, Dat zorgde voor heel veel druk ergens ook. En ook ja, het, het feit dat je altijd hetzelfde moet zeggen op den duur, dat, dat voelt niet meer leuk. Want dan heb je de indruk dat je niks, niks verstandigs of niks in niet meer kunt zeggen. Dus ik was heel blij dat, dat dat hoofdstuk even kon afgesloten worden. Maar nadien heb ik er geen probleem mee gehad om eigenlijk frequent interviews weg te geven en, en mijn ervaringen daarover te delen. Maar op zo'n moment is het allemaal net iets te veel en wil je wil eigenlijk vooral gewoon jezelf rustig houden en, en, en gewoon focussen op wat nog moet komen. Die klassieke wereld wordt soms voorgesteld als een harde wereld, uh, misschien nog harder dan de showbusiness. Je kan vergelijken, want je hebt een stukje van de showbusiness gezien op de Night of the proms op je 23e. Hoe was dat? Ja, dat was een wereld die opging voor mij. Het is waar dat dat eigenlijk de eerste aanraking was echt met, dat, ja, met de echte showbiz, met, uh, met popmuziek, met, met popartisten ook. En het is wel waar dat, uh, dat er totaal verschillende werelden zijn. Of het klassiek muziek, muziekwereld nu harder is, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel een feit dat klassieke muziek minder populair is, dus als men dan succesvol is, hoopt men daar wel ergens munt uit te slaan en als dat dan niet lukt, of er zijn te veel mensen die eigenlijk voor die paar plaatjes willen vechten aan de top, dan, uh, ja, dan wordt het wel hard tegen hart en is het soms wel meedoogeloos. Dat ervaar ik wel, maar ja, ik kan het nogal gemakkelijk van mij afzetten. Wat dat wel zo is, is dat uh, het show-element veel meer een rol speelt in de showbiz uh, of de populaire muziek. Er uh, moet, moet, ja, moet visueel een en ander te beleven zijn. Uh, dat heb je natuurlijk veel minder in de klassieke muziek, waarin dat mensen gewoon naar een concertzaal komen, stil zijn, de gsm's afzetten, eh, niks zeggen en eh, gewoon luisteren naar wat op hen afkomt. En, af komt. en dat, is, dat is wel een heel ander gegeven. Wat soms eh, voor toch wel grappige momenten zorgde. als ik dan eigenlijk na de proms in bepaalde milieus geen concert te geven, waarin dat ze bijvoorbeeld de traditie hadden om dan om dan het jaar daarvoor Laura Lien en het jaar naar die Frans Bauer te vragen bij zo'n spreken. Dat mensen dan helemaal niet gewoon zijn om. Ja, om stil te zijn en, en dus eigenlijk gewoon eigenlijk ongegeneerd zaten te praten en, uh, ja, en binnen en buiten wandelden, alsof dat het een rockconcert uh, betrof van, ja, van Sting in het Sportpaleis of zo. Dus, ja, dat, is, dat is soms wel grappig dat je dat, dat je dat eigenlijk nog moet uitleggen aan mensen. Vele artiesten in de klassieke muziek die geven ook les. Heb jij uh, zin om ooit jouw kennis door te geven? Want je bent in het cultuurcentrum van Braschaat ook gaan praten met enkele studenten aan de muziekschool. Ja, dat uh, doe ik met veel plezier. Dus die vraag is heel spontaan gekomen en heb ik ook heel spontaan beantwoord. Als zijnde van ja, ik ben vrijbaar of niet. Ik vind het heel belangrijk om kennis door te geven en ik zie er ook naar uit om dat te doen. Alleen wil ik daar dan ook voor de volle 100% voor gaan. En ik denk dat die periode momenteel nog niet is aangebroken. Ik denk dat ik uh, nu heel blij ben met de manier waarop het nu is. Ik ben eigenlijk fulltime concertpianist en daar voel ik me heel goed bij. Het biedt ontzettend veel ervaring die ik uiteindelijk toch later dan kan doorgeven aan mensen die in dezelfde situatie staan als ik. En op dat vlak is het heel belangrijk vind ik dat ik de ervaring nu volop kan opdoen, eh, zodanig dat ik ook met volle besef dat later kan, kan vertalen in de manier waarop ik lesgeef en waarop ik jonge talenten zou kunnen begeleiden. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit, maar uh, dat is voor mij niet dringend in de zin dat ik mezelf ook nog jong vind en misschien nog te onervaren om eigenlijk aan, ja, aan heel grote talenten les te gaan geven, want dat is toch een grote verantwoordelijkheid die je niet zomaar op jou moet nemen, gewoon om het feit dat je aan iemand goed kan lesgeven en dat goed staat. Uh, nee, dat wil ik heel serieus doen en uh, dat zal er ongetwijfeld wel van komen. Wat mij opvalt, hier in het cultuurcentrum in Braschaat heb je een aantal uh, stukken gebracht die vaak contrast zijn van elkaar. Enerzijds de ratio, het, het, uh, het denkende, aan de ander, andere kant de emotie, dat komt het meest tot terecht in, in Je die je gespeeld hebt. Ja, dat was ook uh, ergens zelf een gespeelde persoonlijkheid, iemand die is depressief was en ja Wij spreken van de een op de andere dag, van hemel naar hel ging, in zijn gevoelens en emoties. Dat komt heel sterk tot uiting in zijn muziek, in andere componisten die dat ook heeft. is Beethoven bijvoorbeeld. dus uh, dat, dat, is, dat is dan ook muziek die ik per, die, per definitie heel graag speel. Om, niet omdat ik zelf een gespleten persoonlijkheid ben, ik denk van niet, maar, maar omdat dat wel heel veel kansen biedt om, om die muziek op een heel persoonlijke manier uh, te gaan brengen, waarin dat je waarin dat je jezelf door al die emoties kan laten heen en weer slingeren. En ja, daar hou ik op zich wel van, meer dan, meer dan bijvoorbeeld een heel programma te maken rond Mozart, wat op zich fantastische muziek is, maar ergens dan eentoniger zou zijn voor een publiek. Dus uh, ik heb het programma met veel, ja, met veel zorg opgesteld, uh, zodat er een goed evenwicht zou zijn tussen, uh, ja, tussen verschillende stijlen uh, zodat ook voor ieder wat wil, uh, die avond uh, zou kunnen uh, ge gebracht worden. Dus, voilà. Hoe doe je dat, van die ene emotie in de andere gegaan? Want uiteindelijk je speelt je nummer heel sober, heel uh, introvert. En een paar minuten later moet je zeer extrovert gaan. Ja, hoe doe ik dat? Uh, dat is misschien moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat je doorheen dat proces gaat als je dat stuk instudeert. Dat je daar ergens gaat uitmaken van van op welke manier dat, dat het best overgebracht wordt, dat je daar voor, voor jezelf persoonlijk een keuze in maakt. en ja, Op een concertavond zelf laat ik mij uiteindelijk wel gaan in, in de zin dat ik mij overgeef aan de emotie van het, van het moment en dan niet zozeer ga ja, denken aan alles wat er voor gebeurd is, wat ik gestudeerd heb enzovoort. Dus Um, ja, dat is, een, dat is op zich een heel complex proces, denk ik, wat niet in 1, 2, 3 zo aan een micro uit te leggen valt, maar uh, ja, wat, ik, wat ik zelf ook heel interessant vind. Oké, okay, dankjewel Lieberheid van Bekkevoort. Nog heel veel succes. Dankjewel.